11 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De Limburgse Marianne Gozens is in Zuid-Spanje met haar gezin herenigd. De vrouw van 48 was wekenlang spoorloos. Maar wandelaars vonden haar gisteravond in moeilijk toegankelijk gebied. Gozens was tijdens een solo-wandeltocht verdwaald. Omdat ze zich totaal niet kon oriënteren, bleef ze op één plek. vlakbij een rivier waaruit ze water dronk om in leven te blijven. Vandaag werd ze met een helikopter opgehaald en naar een ziekenhuis in Malaga gebracht. Volgens artsen maakt ze het redelijk, al is ze wel verzwakt. Familieleden hadden haar vandaag aan de telefoon en zijn vanavond in Spanje aangekomen. Wanneer Marianne Goossens naar Nederland terugkeert is nog niet duidelijk. Minister Roosentaal heeft een bezoek gebracht aan de politietrainingsmissie in Kunduz. Dat was voor het eerst dat de Nederlandse bewindsman in Kunduz was. Roosentaal sprak uitgebreid met de militairen en agenten... die als kwartiermakers in de Afghaanse provincie zijn. De minister zei dat hij vooral kwam om steun te betuigen en sfeer te proeven. Roosentaal wilde het gebied maandag al bezoeken, maar dat werd twee keer uitgesteld. Eerst om veiligheidsredenen en later was zijn vliegtuig defect. Het Haagse ingenieursbureau NACO heeft de ontwerpwedstrijd gewonnen... voor de bouw van een luchthaven bij Peking. NACO is al betrokken bij de bouw van 20 vliegvelden in China... maar de luchthaven van Peking wordt de grootste ter wereld... met acht start- en landingsbanen... en een capaciteit van 130 miljoen passagiers per jaar. De luchthaven wordt vier keer zo groot als Schiphol... en een oppervlakte ongeveer even groot als Amsterdam. NACO is een dochterbedrijf van het ingenieursbedrijf DHV... Voorzitter Edith Snoei van de Abfacabo FNV is opgestapt. De afgelopen tijd zijn verschillen van opvatting ontstaan... tussen haar en de andere bestuursleden van de ambtenarenbond. Doorgaan is niet in het belang van de bond en niet in dat van mijzelf, zegt Snoei. De oneenigheid gaat over het pensioenakkoord... dat de vakcentrale FNV heeft gesloten met de werkgevers en het kabinet. Snoei zou positiever tegenover dat akkoord staan dan de rest van het bestuur. De Apfacabo betreurt haar vertrek, maar noemt het besluit van snoei onvermijdelijk. Ze werkte sinds eind jaren zeventig bij de bond... en was in 2005 de eerste vrouw die voorzitter werd van de ambtenarenbond. Voor Nieuw-Zeeland is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Er dreigt een vloedgolf na een zeebeving bij de Kerma-deck-eilanden ten noorden van Nieuw-Zeeland. De tsunami-waarschuwing geldt ook voor de Tonga-eilanden en de Kerma-deck-eilanden zelf. De beving had een kracht van 7,8 op de schaal van Richter, op een diepte van 48 kilometer. Nieuw-Zeeland werd in februari getroffen door een zware aardbeving bij Christchurch, waarbij zeker 181 mensen omkwamen. Daarna volgden duizenden naschokken.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 Het onderzoek in de verkrachtingszaak tegen Dominique Strauss-Kaan gaat door. Het heeft de openbaar aanklager in New York bekendgemaakt. De verkrachtingszaak tegen de voormalige IMF-topman was op losse schroeven komen te staan... door sterke twijfels aan de geloofwaardigheid van het kamermeisje dat hem van verkrachting beschuldigt. Intussen heeft een andere vrouw in Parijs ook aangifte tegen Strauss-Kaan gedaan. Ze zegt dat hij acht jaar geleden heeft geprobeerd haar te verkrachten. Strauss-Kaan spreekt alle beschuldigingen tegen. Uit een museum in Brussel is de kop van een opgezette zwarte neushoorn gestolen. Drie mannen sloegen gisteren vlak voor sluitingstijd hun slag... in de zoogdierenzaal van het Museum voor Wetenschappen. Een bewaker vond dat de mannen zich verdacht gedroegen... maar toen hij wilde ingrijpen waren de dieven er al vandoor. De daders waren vermoedelijk uit op de hoorn van het dier. Die wordt in Azië vermalen en verwerkt in lustopwekkende middelen. Het weer... Vannacht wordt het een graad of 12. Morgen eerst veel zon. In de loop van de dag steeds meer stapelwolken. Smiddags in het noorden enkele buien. Het wordt van 20 graden aan zee tot 24 in het zuidoosten. Vrijdag opnieuw kans op buien. In de loop van het weekende neemt de buienkans geleidelijk af. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten van radio en TV. De krant van morgen en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit John Jansen van Galen. Eerst het leukste nieuws van heden, uit trouw. Gedegen onderzoek wijst uit dat vrouwen op het voetbalveld. a. indien gevloerd veel korter blijven liggen dan mannen, b. veel minder kankeren tegen de scheids. c. Na een goal de helft korter jubelen en zich aanstellen dan mannen, en D, tijdens de match ook nog eens veel minder bezig zijn met hun uiterlijk. Conclusie, voetbal is eigenlijk een vrouwensport. Yeah, I was in train. Texas, I would do most anything But I'm still making payments on her wedding ring I went to my employer, Mr. Hayes I said, working like a mother, how about a doggone raise? He said, money's tight You know there ain't no change. Mm. I said, won't you reconsider My baby wants to go to frame I see us walking along the Chal Silise, exchanging kisses in a I found two cheap tickets on the internet. We leave on a Monday for two whole weeks. All we have to do is just eat and sleep. I had a ride where I wanted. Yeah, she was in a train. I said, Ain't nothing wrong with Texas. Ja, Kepmo, Frans. Meer vrouwenvoetbal in het oog. Vanavond speelt Brazilië op het WK in Duitsland. En dus speelt Marta de ster van het toernooi. De briljante zwarte paardenstaart. Wie? En hoe goed zij is, hoort u van Volkskans Willem Vissers en van Loes Geert, kiepster van het Nederlands elftal. En dan de verboden reuzenkat. Wel 1,20 lang soms, een kruising tussen tamme en beschermde wilde kat, en daarom mag je hem niet invoeren. Maar waarom willen mensen dat? En wat voor dieren willen ze nog meer? Arno van der Valk, Stichting Pantera, weet het. En hongersnood dreigt weer eens in de horen van Afrika. Is daar dan echt geen kruid tegen gewassen? Ton Haverkort voor kordeed mensen in nood in Ethiopië, weet het. En om vijf voor twaalf, laborleider Milliband als repeteergeweer. Maar eerst de kranten van morgen vroeg... En nu het nieuws van heden. Woensdag 6 juli. We hebben gesproken met onze moeder. Het is mijn moeder. Uh, ze is hartstikke gezond. Ja. Ze is helemaal bij We weten 100% zeker dat mijn moeder gevonden is. En we pakken nu snel mooi het vliegtuig. Hoe verlossend kan een telefoontje zijn? Na 18 dagen is Marianne Gossens teruggevonden. Wandelaars liepen haar tegen het lijf in een onherbergzaam Spaans gebied. Gedesoriënteerd, ondervoed, maar in leven. En goed aanspreekbaar. Ze was een beetje desoriëntieerd, met veel hambre. Ze zei dat ze veel water had bebeten, maar niets. Langzaam maar zeker worden er meer details bekend van haar verdwijning. Ze is gaan wandelen in een natuurpark en raakte de weg kwijt. Het blijkt nu dat ze verdwaald is geraakt. En eigenlijk uh, de verkeerde kant op is gelopen als het ware. Steeds verder uh, de bergen in, steeds verder uh, buiten de bewoonde wereld. En dat ze uh, het heeft overleefd doordat ze vers water in de buurt had. Haar familie is inmiddels in Spanje om haar bij te staan... en terug naar Nederland te brengen, zo gauw dat mogelijk is. Walgelijk is het woord dat het meest wordt gebruikt om de krant News of the World te beschrijven. De Britten zijn al heel wat gewend van de schandaalpers. Maar dit keer lijken alle grenzen overschreden. De tabloid heeft jarenlang allerlei mensen afgeluisterd op zoek naar smeuïge details. Niet alleen politici en beroemdheden, maar ook de ouders van vermiste kinderen en de nabestaanden van de aanslagen in Londen. Ik weet nog steeds niet wat ik denk, other than I'm really angry. Premier Cameron sprak in het parlement zijn afschuw uit over de praktijken van de krant en beloofde een uitgebreid onderzoek. Maar is quite disgraceful. That is, why it's There is a full with all the that they need. Maar voor de premier kan deze zaak problemen opleveren. De oud-hoofdredacteur van de News of the World, Andy Coulson, was tot voor kort zijn woordvoerder en daar wilde oppositieleider Milliband... En best nog even aan herinneren. He's got to accept that he made a catastrophic error of judgment by Andy Coulson into... Into the heart of his Downing Street machine. De politie in de hoofdstand blijft ook niet buitenschot. Uit e-mails zou blijken dat de News of the World agenten heeft betaald voor informatie uit strafdossiers. Ja. En met die Milliband hebben wij straks nog een appeltje te schillen. Men hoopt de gehele Rijksweg 4A in 1960 voor het verkeer te kunnen openstellen. Zoals u hoort heeft de verlenging van de A4 inmiddels enige vertragingen opgelopen. Maar nu wordt de Rijksweg dan echt doorgetrokken via Delft naar Schiedam. Dan zult u wellicht zeggen, hebben we dat niet eerder gehoord? Dat klopt. We gaan hem nou aanleggen. We gaan het gewoon doen. Maar dit keer heeft de Raad van State gezegd dat alle milieubezwaren niet langer geldig zijn... En dus kan er tot opluchting van minister Schultz van infrastructuur eindelijk gebouwd worden. Ik ben natuurlijk heel blij dat het uh, goed uitgevallen is, maar dit soort eindloze trajecten heeft niemand wat aan. De weg wordt wel iets duurder. 130 miljoen euro, 130 miljoen euro per strekkende kilometer in plaats van de gebruikelijke 50 miljoen. Jaap Blokker is niet meer. Op twaalfjarige leeftijd begon hij als liftboy in het huis van zijn familie om 45 jaar later te eindigen als hoogste baas van een internationaal concern. Een bewogen man met op zijn tijd harde maatschappijkritiek. Bijvoorbeeld als het ging om overvallers die zijn winkelpersoneel teisterden. Ik weet dat ik zelf uh, met hem uh, samen voor een meeting ben geweest met de minister van Justitie. En hoe geëmotioneerd hij kon zijn over het feit uh, hoe uh, zeg maar de onoplosbaarheid was... op dat moment van de overvallen van de criminaliteit in de winkels. Maar dat was een uitzondering. Gewoonlijk vermeed hij de publiciteit. Vandaar dat zijn naam bij de meeste mensen niet meteen een belletje doet rinkelen. Ik denk, ja, blokken, nou, oké, okay, maar ik wist niet dat het dus... De blokker was van de blokkers. Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En nu begint Marielle Hageman met de voorlezing van het overzicht... van de ochtendbladen van morgen vroeg dat zij heeft samengesteld. Het kabinet zet het plan door om het aantal parlementariërs fors te verminderen... schrijft het Nederlands Dagblad. Volgens bronnen van de krant komt in de ministerraad... een voorstel van minister Donner hierover aan de orde. In dat voorstel wordt het aantal Tweede Kamerleden teruggebracht... van 150 naar 100 en het aantal Eerste Kamerleden van 75 naar 50. Het kabinet trotseert daarmee weerstand bij de SGP... die de regering nu nog gunstig is gezind. De kleine orthodoxe-christelijke partij... heeft baat bij een zo laag mogelijke kiesdrempel. Ingewijden vertellen de krant dat het daarom maar de vraag is... of het kabinet uiteindelijk zijn zin krijgt. Voor het voorstel moet de grondwet worden gewijzigd... en dat is een tijdrovende procedure. Trouw heeft een verslag uit Kunduz, de plaats in Noord-Afghanistan... waar vandaag ne negen Nederlandse politiefunctionarissen naartoe zijn vertrokken... voor de trainingsmissie. Op dit moment zijn er al Duitse politiemensen bezig... om Afghaanse recruten in zes weken de eerste beginselen bij te brengen van het vak. Dat valt nog niet mee, blijkt uit het verslag. Na een half uur trainen op de hindernisbaan zijn de recruten al moe. Hun motoriek is ook niet erg goed. Dat komt volgens een Duitse politietrainer doordat de Afghaanse recruten als kind al hebben moeten werken en te weinig hebben gespeeld. Verder kunnen de recruten hun aandacht ook maar moeilijk bij de theorielessen houden. De recruten zelf zijn blij met de kans die ze krijgen op de politieschool. Een van hen vindt deze baan een stuk beter dan het werk in de bouw. Het is minder zwaar en verdient beter, zo vertelt hij de verslaggever. Een andere recruut zegt eerst dat hij trots is om iets voor zijn land te kunnen doen maar na enige aandringen geeft hij toe dat het hem toch vooral om het geld is te doen. De rechter wil op de tv, is de opening van Dagblad de Pers. De Haagse rechtbankpresident Frits Bakker vindt dat rechtbanken camera's moeten toelaten en rechtszaken integraal uitzenden. Bakker meent dat er in de maatschappij een grote behoefte bestaat... om te zien wat er in grote zaken als het Wildersproces gebeurt. Maar volgens hem zouden juist ook veel gewone zaken getoond moeten worden. De Haagse rechtbankpresident vindt het merkwaardig... dat we op televisie avond aan avond kunnen kijken... naar de Amerikaanse rechtspraak... terwijl de Nederlandse rechtspraak nauwelijks aan de orde komt. Daarnaast gelooft de rechtbankpresident dat grotere openbaarheid nodig is... om het gezag van de rechterlijke macht te bewaken. Het vertrouwen in rechters is niet meer vanzelfsprekend. De rechtspraak moet volgens hem een nieuw platform vinden. De collectebus legt het af tegen de sponsorloop. Die conclusie trekt de Volkskrant op basis van de groei... van het aantal extreme sportevenementen... waarmee miljoenen aan donaties worden binnengehaald. Het enorme succes van Alpe d'Uzès... waarbij fietsers geld ophalen voor de kankerbestrijding... heeft dit jaar volgens de krant geleid tot een wildgroei aan nieuwe initiatieven. Vooral gezondheidsfondsen maken driftig gebruik van sportevenementen... Bij ziektes is er sprake van een sterke emotionele binding, zegt een organisator van twaalf prestatietochten in de Volksrand. Voor ontwikkelings- en natuurorganisaties is het minder eenvoudig om met sportieve evenementen veel geld op te halen. De driedaagse zeilchallenge van het Wereld Natuurfonds op de Friese meren bleef ver onder de begroting. En de Vergeten Dierentocht, een wandeling voor de dierenbescherming, leverde het relatief bescheiden bedrag op van 40.000 euro. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Not again Ice cream Is to shell Dat is een, een Noorse, dat zou ik niet meteen geraden hebben. Maria Mena. Vroeger hoorde je het om de havenklap, toen een hele tijd niet meer. En nu ineens toch weer hongersnood in de horen van Afrika. Hoe komt het dat we dat nog altijd niet kunnen uitballen? Ton Haverkort, welkom. Met ja. even terug uit Afrika. U werkt daar voor kooideet Mensen in Nood in het gebied waar de hongersnood dreigt? Uh, dus... Inderdaad, ik... Uh... Ik werk vanuit Ethiopië, maar in de regio Ethiopië, Oeganda en, uh, en Kenia. Ja, ja. Dat is de, en dat, is, dat noemen we de horen van Afrika. Dat zijn een paar landen van de horen van Afrika. Ja. Ja, ja. En, en merkt u in dat gebied al iets van de... We hebben het over dreigende hongersnood. Ja, kijk... Eigenlijk is er al een, een, een, een droogteperiode aan de gang... sinds, uh, sinds een jaar, hè... Want, in de, in, de, in de lage gebieden van, uh, van de landen als Kenia en Ethiopië... waar de nomaden dus uh, wonen en, en, en met hun vee uh, verblijven... daar valt in ons najaar en in ons voorjaar meestal regen. Ja. Uh, en die is vorig jaar najaar dus al uh, uitgebleven. Het is een slechte periode ja. geweest. Uh, dus toen, toen begon de droogte eigenlijk al... Ja. Uh, we hadden de hoop dat uh, dit voorjaar, dus afgelopen april-mei, de regens uh, verlichting zouden brengen, maar dat is uh, nog niet het, ge het geval geweest. In veel gebieden heeft het uh, niet, uh, niet uh, genoeg geregend nog. Uh, dus eigenlijk kijken we al tegen een periode van, van, van ja. bijna een jaar aan. Maar, maar als droogte de voornaamste oorzaak is, dan zou je nee. ze zeggen: ja, helaas, daar is ook niks aan te doen. Nee, de droogte zelf, die, daar heb je natuurlijk weinig, uh, weinig invloed op, alhoewel. Uh, voor een groot gedeelte heeft het natuurlijk ook te maken met, uh, met, met de degradatie van, van de omgeving. Hè, de ontbossingen in, in, de, in de landen ja. waar wij ook werken. Um, maar uh, wat we dus wel proberen te doen met, uh, met de organisaties met wie we werken... en, uh, en, en de mensen uh, met wie we werken... Is, is daar op een andere manier mee om proberen te gaan. Mm, ja. En het maar... is natuurlijk ook niet voor niks dat... alhoewel we eigenlijk al bijna een jaar tegen een droogte aanzitten te kijken... dat dat, dat we nog niet echt tot, uh, tot, tot uh, de meest hoge noodsituatie zijn gekomen. Dat uh, komt omdat er maatregelen worden getroffen, bedoelt u? Ja, voor een grote deelte wel. Uh, uh, wat wij onder andere doen is, uh, is toch een uh, systeem toepassen... wat we het droogtemanagement, uh, het, droogte -management, het droogte -cyclus -management systeem noemen. Uh, en... en Daarin breng je de verschillende fases van de, van de droogtecyclus in, uh, in, in kaart. Het kan dus een normale fase zijn, je kan in een alertfase zijn... je kan in een alarmfase en een herstelfase zijn. Dat betekent dat je in al die fases in staat moet zijn... om verschillende activiteiten uit te voeren. Dus een flexibiliteit op te brengen als donororganisatie... als, als, als faciliterende organisatie met, uh, met de gemeenschappen ook... Uh, Dan klinkt en, het me even een beetje ja. uh, abstract. Wat, wat zijn nee. dat voor gemeenschappen? Welke mensen worden vooral door die hongersnood getroffen? Dat zijn in die gebieden de veehouders. Hè? De veehouders ja, ja. met hun gezinnen. Uh, men leeft daar over het algemeen van, uh, van het vee. Dat is, dat is een bezit. Dat is een bestaan. Uh, de, de, daar heeft men het, uh, de, het voedsel van. De melk. En dat zijn nog rondtrekkende veehouders? Of? Uh, voor een groot gedeelte wel, voor een groot gedeelte ook weer niet. Er zijn er steeds meer die ook, uh, zich zettelen. Ja. Maar de, de, ja, de grootste kuddes die worden nog inderdaad rondgedreven... naar die gebieden waar gras is en waar, uh, waar water is. Ja. En dat verschilt natuurlijk de hele tijd, daarom zijn het normale. Die gaan dus daar naartoe waar op dat moment water en gras te vinden is. Ja. En uh, het is ook zo dat ze onderling afspreken... om bepaalde gebieden voor langere tijd af te sluiten... en juist te bewaren voor die periodes dat de droogte toe gaat slaan. Ja. En hoe kun je nou met die mensen zo werken... dat, dat het risico van die hongersnood beperkt wordt? Ja. nou Onder andere, uh, een van de projecten die we, die we steunen... is het uh, opzetten van uh, water, regenwateropvangsystemen. Onder andere het graven van grote, grote pannen in de, in, in, in de grond, in de aarde eigenlijk. Um, ook ondergrondse watertanks worden gebouwd. We zijn ooit begonnen ja. met, met tanks van 50.000 liter, 100.000 liter. Maar inmiddels zijn er ook wel tanks van van een half miljoen liter. En die worden dus ook afgesloten... totdat het zover is dat er ergens anders geen water meer is. Ja. En, en het wordt ook gemanaged door een comité van de mensen zelf... Mm -hmm. en die bepalen wie er, wanneer, gebruik kan maken. Van Ik kan zeggen dat er ook een groot probleem is... ook dat ze vaak veel te veel vee hebben. Um, ja, dat, dat kan een van de oorzaken zijn. Het is natuurlijk, er zijn een heleboel oorzaken... waardoor het, het, het, het bestaan als veehouder steeds moeilijker begint te worden... Klimaatverandering wordt veel, veel genoemd. Uh, maar ook de lokale degradatie, wat ik eerder noemde. Uh, de bevolkingstoename. Er zijn meer mensen dan natuurlijk vroeger. Uh, meer mensen betekent ook dat ze meer vee houden. Uh, er zijn ook steeds meer investeringen van, uh, van buiten... Die, uh, ja, die het land op een andere manier gebruik maken... en soms afsluiten, waardoor strategische droge tijd... Uh, gebieden, uh, niet meer toegankelijk zijn. Nee. Uh, uh, onder andere in, in, in Kenia speelt zich dat ook af... In een uh, district in daar uh, ja, werd toestemming verleend aan Chinezen om, uh, om naar olie te gaan uh, boren. Dat hebben ze niet ja. gevonden, maar tijdens, tijdens die exploratie is het gebied natuurlijk wel afgesloten geweest. Ja. En in een straal van 100 kilometer mocht daar geen mens doorheen en mm. dus ook geen uh, vee. Ja. Maar dat, en dat probleem van, die, zijn, uh, ja, dat probleem van die te grote kudden, hoe zit dat? Hoe, kom, hoe komt dat eigenlijk? Um, het vee is het bezit van de, van de mensen. Dus uh, zoals wij geld op de bank graag uh, zien groeien... <laughs> zien zij ook graag hun, uh, ja. hun veestappen groeien natuurlijk. Uh, maar het feit is inderdaad dat, er, uh, dat de draagcapaciteit van het land... Uh, sommige aantallen niet meer, uh, meer aankan. Dus een van de activiteiten die we dus ook uh, ondersteunen... en waar we veel over praten met de mensen is, uh, is uh, ja, toch voldoende uh, vaak... Uh, vee af te staan en, ja. en te verkopen en eigenlijk op de markt te brengen. Dat is onder andere uw taak om mensen te overtuigen. Dat, dat is een van de dingen die we, die, die we met ze bespreken. Dat ja. zou niet meer invallen, want het is hun leven. Als o, waar, absoluut, dat vee. Het, is, het is een culturele omslag natuurlijk. En maar Lukt het u wel? Soms, uh, soms beter dan met uh, Ik zie dan een, een andere keer. Ja, ja, maar, maar het, het scheelt, kijk, je werkt met verschillende stammen. Hè. En, uh, en De ene zijn, zijn conservatiever dan de andere. Uh, dus dus sommigen zijn daar al verder in die beslissing om, uh, om, om dat te doen. Ja. Maar aan de andere kant, kijk, er verandert zoveel. Uh, ook, ook voor die mensen daar. Uh, en, het, en het zou een goede zaak zijn als ze inderdaad uh, betrouwbare uh, leveranciers zouden kunnen worden... van. De, van, van ja, van de vee-economie in in het land. Ja. In plaats van het slowmo's voor zichzelf te houden. Dat, ja. uh, dat is een van de oplossingen ja. Ja, ja. ja nou, dit lijkt me een heel intensieve campagne omdat, omdat uh, management voor van, van, van het water uh, en de droogte. Ja. Ja. Maar in het algemeen vrees ik dat er voor preventie van rampen veel minder geld beschikbaar is dan voor bestrijding van rampen. Ja, jammer Want dan genoeg. zien we weer die, die <laughs> hongerende kindjes straks, ja, die zullen ja, we dan ja. wel weer zien. Dan komen in inzamelingsacties, daar ja, wordt altijd ja. veel voor gegeven. Maar als je zegt preventie, dat klinkt niet erg nervend. Ja, dat is zo, en het, ik, ik denk dat dat ook erg jammer is... want ik, ik zei in het begin van het verhaal dat inderdaad wij eigenlijk al een, een jaar weten... dat we in deze situatie zitten. En, uh, en nu komt het natuurlijk uh, erg in de aandacht... want we zitten natuurlijk in een, in een ernstige situatie... dus nu zullen de media daar, uh, daar veel aandacht aan besteden... en zullen veel donororganisaties ja. ja. ook proberen ook, ook geld in te houden... wat goed is, want ik denk dat we een hele moeilijke periode ingaan... dus die steun die is, die ja. is nodig, maar... Het feit dat we, dat we zo ver gekomen zijn, dat komt voor een groot gedeelte door de preventieve maatregelen. En, ja. en die zijn ook gesteund trouwens door, door organisaties als Echo van de, van de EU en door Cordaid zelf en door andere donororganisaties ook. Hoe is de stemming nu in het gebied? Zijn de mensen bang voor wat ze te wachten staat? Ja, zeer bezorgd natuurlijk. Dat ja, ja, ja. merkt u dagelijks om u heen als u nou, daar absoluut, Ja, absoluut, ja. Al, al, alhoewel... De, het mij altijd blijft, blijft opvallen hoe, uh, ja, hoe hoopvol de mensen altijd nog blijven... en hoe sterk ze, ze zijn om dit soort periodes door te komen. Ja. Ja. Maar dit is een generatie die nog niet zo'n grote hongersnood heeft meegemaakt, of wel? Nou, de, de droogteperiodes die uh, komen wel steeds vaker voor. Hè? Oh, ja. Vroeger was dat eens in de tien jaar, eens ja. in de zeven jaar. Maar het begint steeds, steeds meer uh, voor te komen. Een ander probleem dat je natuurlijk krijgt is dat... dat om, om, omdat de kans om dit uh, leven te blijven voortzetten steeds minder wordt, zullen er ook mensen uit het systeem uitvallen. Ja. Jongeren, vooral. En het is heel erg belangrijk dat er ook gezocht wordt naar alternatieven voor de jongeren. om werk te krijgen of om andere opleidingen te volgen ergens anders. Ja, uh, en dat doen we dus onder andere ook. Daar wordt ook aandacht aan besteed. Ja. Ja. Oké, okay. Ton Havel, kort tot zover de situatie. Uh... In de Hoorn van Afrika, een okay. uh, hongersnood. En ik wens u straks een goede reis terug naar ja, Afrika. Dank je wel, en uh, we houden jullie op de hoogte. Graag. Oké. Dank je. Has reached our home and I've been left alone, it's carried her away, and everyone keeps saying nothing helps but time, time is all I own, and time won't stop replaying over oh, in my mind. I watch the hours slow. I Face, so I don't have to hide the sight of you. It's One of those days, Joshua Redden van het uh, album Simple Times. En zo klinkt het ook. In het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in Duitsland... beginnen de kwartfinales en Brazilië plaatsen zich gemakkelijk... voor uh, de, die, finale, die kwartfinales. Vanavond hun derde zege 3-0 op Equatoriaal Guinea... De grote vrouw bij de Brazilianen in dit toernooi is Marta Vieira da Silva. Dit was de 3-0 tegen Noorwegen. Ja, goal. Willem Vissers van de Volkskant, goedavond. Goedenavond. Jij volgt dat uh, wereldkampioenschap. Is het overdreven te zeggen dat die Marta de absolute ster van het toernooi is? Nee, Marta is de beste voetbalster van de wereld. Sinds de laatste vijf jaar is ze uitgeroepen tot voetballer van het jaar op het FIFA Gala... En dan stond ze dus naast Messi, Ronaldo, noem ze allemaal maar op. Die ja. worden dan de beste man en zij wordt dan de beste vrouw. Alleen bij de mannen is het het ene jaar Messi, het andere jaar Ronaldo. En zij is al vijf jaar achter elkaar. Ja, dat gaat over de laatste vijf jaar. Is ze in dit ja. toernooi ook de absolute uitblinker? Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. We hebben alleen pas de poolfase gehad. Ik ben ah. dan zelf de wedstrijd tegen Noorwegen, wat net over ging, daar ben ik geweest. In, uh, voor afgelopen week in Wolfsburg, bij, ja. bij harde, veel regen. En daar speelden ze echt een uitstekende wedstrijd. Maakten ze twee doelpunten. En ze bereiden het derde doelpunt op een hele mooie manier voor. En uh, ja, zij steekt er met kop en schouders bovenuit. Omdat okay. zij gewoon een veel betere techniek heeft dan veel andere vrouwen. Ja. Aan de telefoon uh, Loes Geurts, kiepster van het Nederlands vrouwenteam. Ook goede Goedenavond. Nederland heeft zich niet geplaatst voor het wereldkampioenschap, maar, maar jij volgt het wel? Ja, zoveel als het gaat wel. Ja, als ik thuis ben, dan uh, zit ik achter de buis. Maar dan een beetje met pijn in het hart dat wij er niet bij zijn? Ja, uiteraard. Vooral Als de stadions vol zitten en, uh, en de teams op het WK staan die wij gewoon in december nog verslagen hebben, ja, dan, uh, ja, ja. Dan, dan, zit, dan zit ik wel met pijn in mijn hart. Ja. Heb je wel eens tegen Marta gespeeld? Ja, ook uh, afgelopen december waren we daar in Brazilië voor een toernooi. Toen hebben we tegen hen gespeeld. En hoe ging dat? Voor ja, jou? We net, uh, ja, we hebben 3-2 verloren. Uh, ook door twee doelpunten van Marta. Het hele team is natuurlijk goed. Maar uh, zoals uh, ook zei, Marta steekt er wel met kop en schouders bovenuit. Ze heeft jou gepasseerd. Dus. Ja, ze ja. heeft mij gepasseerd. Ja. Ja. <laughs> Wat maakt haar zo goed? Ja, ze is enorm explosief. Uh, in de acties heeft natuurlijk ontzettend goede techniek. Uh, en ze, ze is weg voordat je het weet. Ze is je voorbij voordat je het weet. En, en daarnaast heeft ze nog een enorm schot in de, in de benen. Dus, uh, als zij geschoten heeft, dan is de, bal, is de bal al bij je voordat je het ziet. Dus het, ja, het ja, is gewoon echt een wereldvoetbalster. Willem Vissers, uh, ze doet sommigen denken aan uh, Ronaldinho. Uh, uiterlijk, maar ook qua motoriek. Uh, klopt dat? Dat klopt een beetje. Hoewel je heel erg moet uitkijken. Ik heb zelf uh, deze week geschreven van dat het wel eens leuk zou zijn ja. om haar een mannenteam te zien. Precies. Maar uh, dat, dat, uh, ik kreeg ook een, een brief over. En ik, vond ook, ik heb die vrouw ook geschreven dat ze gelijk heeft. Want dat had ik niet mogen schrijven. Dat is gewoon dom van mij. Want vrouwenvoetbal en mannenvoetbal moet je niet vergelijken. Nou, dan dat doen is ook we een van niet? de redenen waarom het in Nederland niet zo populair is nog. Nee omdat mannen steeds kijken van ja, dat kan ik eigenlijk ook wel. Als ik die vrouw zo liep lopen, ja, dat kan ik beter. Of waarom stopt ze die bal nou niet goed? Het is een andere sport. We vergelijken tennis ook niet met als mevrouw Kvitova, die Wimbledon won. Als die uh, moet tennissen tegen Djokovic, die bij de mannen won. Dan is het binnen 20 minuten afgelopen, 6-0, 6-0. Ja. Dus het zijn andere sporten. Loes Geurzen, erger jij je daaraan, die, die vergelijkingen met mannen? Nou ja... Toe wel, maar dat is natuurlijk altijd al zo. Dus het inmiddels, uh, als, als iemand weer zo'n verhaal afsteekt, dan, uh, dan gaat dat bij mij het ene oor in het andere oor uit. Nou, je kunt ook wel. zeggen: het wordt serieus genomen worden vergeleken met Ronaldinho en Romario, niet tenminste. Ja, maar ik word dan liever op een andere manier serieus genomen. En ik denk ook wel, ik merk wel dat er steeds meer mensen op een andere manier ook naar onze wedstrijden kijken. En, en op de juiste manier denk ik. En daaruit ook veel plezier halen. Dus dat hoor ik dan liever. Ja, Willem Vissers, Braziliaanse sterren, komen vaak uit de armoede van de favela's, de sloppenwijken. He, Ronaldo, Romario, geldt dat ook voor Marta? Ja, Marta komt uit een, uit een dorp, uh, ongeveer 12.000 inwoners. Het heet geloof ik Dois Rochas of zoiets. Uh, ze was altijd een voetballer als kind al en dat vonden ze allemaal niet goed eigenlijk. Want meisjes moesten niet voetballen, jongetjes lagen eruit, die waren allemaal beter. Op een gegeven moment is ze uh, op haar 14e jaar is ze met de bus naar Rio de Janeiro gegaan. Uh, drie dagen in de bus gezeten. Daar is, heeft ze zich aangesloten bij Vasco da Gama. Dat was een van de weinige clubs in Rio die ook een uh, meisjesafdeling had. En toen is ze op haar achttiende verhuisd naar Zweden. Naar een club in de, in de buurt van de Poolcirkel. Dus van, vanuit Rio naar de Poolcirkel. Zietje. Dat geeft eigenlijk aan uh, hoe bezeten dat meisje van voetballen was. En hoe graag zij voetballer wilde worden. En ja. nu schijnt ze heel goed te verdienen. Ik heb begrepen, maar dat kan ik eigenlijk bij niet geloven. Maar ik heb het wel begrepen dat ze bij de club in Amerika waar ze nu speelt... Dat zit ongeveer 5 miljoen dollar per jaar verdienen. Oké, okay. wat, wat doet een Braziliaanse voetballer op de Poolcirkel? Wordt daar op zulk hoog niveau gevoetbald? Nou ja, je hebt er een club die heet Umea. De Zweedse competitie was jarenlang de sterkste competitie van, uh, van de wereld. Oh. Uh, ja, in Zweden is, uh, Zweden is een geëmancipeerd land. Geëmancipeerder ja, ja. dan Nederland. En uh, daar, je ziet dat Noorwegen, Zweden, Denemarken... landen waar de emancipatie gewoon uh, goed verzorgd is... om het zo maar even uit te drukken... dat daar over het algemeen beter gevoetbald worden... omdat die landen iets verder zijn dan... Uh, dan, uh, en Duitsland ook. Duitsland is ook echt een geëmancipeerd land. is het beste land in voetbal van de wereld. In Duitsland wordt de sport serieus genomen. Er is niemand die zegt dat uh, het allemaal flauwekul is. Nee. En uh, Duitsland heeft ook al een beetje sterren. Want daarom gaan we natuurlijk steeds vergelijken met de mannen. De vrouwen hebben nog niet zoveel eigen sterren in het voetbal. En daarom krijg je die vergelijkingen. Dus we moeten ja. proberen zelf de nee siep. Die wordt de, de Franse Zidane genoemd, of de vrouwelijke Zidane genoemd. Omdat zij ook uit Marseille komt okay. en ook een goede techniek heeft. Maar Zet... dat, ze, moet ze moeten eigen voorbeelden krijgen, de vrouwen. Zijn Loes Geurts, die Marta verdient dus miljoenen, ze is full prof. Denk je dat dat ooit in Nederland ook mogelijk wordt? Ah, dat, dat, dat vol prof, dat is nog wel heel ver weg. Maar we zijn denk ik wel een goede weg ingeslagen met de Eredivisie. Um, en dat heeft ook nog zeker zijn tijd nodig. Het is ook pas, uh, pas vier jaar aan de gang. Uh, maar ik denk dat, het uiteindelijk wel, dat we hier in ieder geval wel tot een semi prof uh, status kunnen toewerken. Ja. ja, Willem Vissers, jij hebt van die wedstrijden bijgewoond, zei je al. Heb je een genoten van het niveau? Ja, ja, goed, als je een, een heel klein beetje andere bril opzet... Ik heb, was ik bij, gisteravond was ik bij Duitsland-Frankrijk. Het was een buitengewoon uh, vermakelijke en goede wedstrijd. En dat komt ook een beetje... De sfeer. In... Kijk ja, maar uit. Ja, ja, ja, vermakelijk, ja. En ook omdat de, de, de sfeer in het stadion echt geweldig is. Er zitten 50.000 mensen en, en, en die zijn allemaal buitengewoon enthousiast en, en noem maar op. Maar ook het voetbal was gewoon goed. Er werden goede doelpunten gemaakt. Uh, er was veel sensatie. Er was een rode kaart van een keeper. Ik zou bijna zeggen, het leek een mannenwedstrijd. want het was echt een mooie vrouwenwedstrijd om te zien. Nou, ik heb er nog genoten. Ja, nou dank je wel. Uh, misschien hebben we veel gemist. Maar misschien kunnen we nog wat inhalen na uh, nu de kwartfinale zijn ingegaan. Willem Vissers en Loes Geurts, dank voor deze toelichting op het WK Vrouwenvoetbal. Graag gedaan. Soldier of Love. Een single van Sade. Na lange tijd. Uitroepteken staat hier. Dat u het weet. De Ashera-kat nu. Een exotische reuzenkat. Vandaag diende een rechtszaak waarin boetes werden geëist. wegens verboden invoer van drie Ashera-katten. Arno van de Valk, voorzitter en oprichter van stichting uh, Patera. die roofdieren opvangt. Goedenavond. Goedenavond. Wat is het nou precies, die Ashera-kat? De asira is een kruising tussen een huiskat, een serval, dus een Afrikaanse kat, en een Begaanse tijgerkat vanuit uh, ja, Azië. Ja, interessant. Maar waarom zou je dat doen? Uh, waarom zou je die kruisen, die katten? Ja, de mensen willen kennelijk steeds iets meer en iedereen wil zich op een of andere manier onderscheiden. En wat krijg je dan? Je krijgt een kat met een vlekje, wat lijkt op een panter. Want met een vlekje? Ja. Vlekje. Oh dat dieren die krijgen vlekjes dan, en dan lijken ze op panters... en uh, zouden ze strepen krijgen lijken ze op tijgers. En dat is toch waar de mensen wat, wat mee willen. Sinds 1974 uh, is er een CITES-wetgeving gekomen... waardoor het houden van dit soort kratachtigen uh, bemoeilijkt werd. Later heeft uh, de regering daarin besloten dat in Nederland het verboden is... om exotische katachtigen te houden op een aantal soorten. na. Nou, het is weer typisch Nederland. Maar uh, als je die dan hebt, zonder dat je een houderschapsverbod hebt... Dan uh, ben je strafbaar. Even terug naar de ashera kat. Wat voor beest ja. is het nou precies? He het heeft vlekken? Het is een kruising tussen een, uh, een serval. Een ja. serval is een uh, middelgrote katachtige met vlekken. Ja. Grote oh. oren. Ja. En Die heeft vlekken en is geel gekleurd. En hij kan wel 1,20 meter 20 lang worden, zeggen ze. Ja, uh, je weet het nooit. Want als je nou gaat kijken naar bijvoorbeeld de kruising tussen de leeuw en de tijger... dan wordt die kruising wel twee keer groter dan de tijger. Oh ja. Dus je weet het nooit wat eruit komt je bij weet dit soort kruisingen. Je weet niet hoe het afloopt met, met nee. zijn ontwikkeling. Nee, <laughs> Absoluut ja. niet. Ja, U zei de mensen willen zo'n dier hebben... want ze hebben een hang naar uh, rare afwijkende kruisingen. Hebt u daar meer voorbeelden van? Uh, ja, uh, kijk eens in de reptidewereld. Daar maken ze op dit moment uh, verschillende pitonsoor uh, pitonsoorten... met allerlei verschillende kleurslagen. Dieren die helemaal niet in de vrije natuur komen... worden zo gecreëerd alleen maar om een hoog bedrag te kunnen ontvangen. Oh, en, en ik lees wel eens over de witte tijger. Ja, dat is helemaal een triest verhaal. Een witte tijger kan in de vrije natuur helemaal niet eens leven. Alleen, er is er eentje als pup gevonden. En die is meegenomen door een Maharaja. Die heeft daar een gele, tijger, een gele of oranje tijger mee gekruist. En dan ga je met één teelt verder werken. En zo is na verloop van tijd via een hele fase van het syndroom van downtijgers... de witte tijger eruit gekomen die je nu uh, overal kunt zien als zijnde curiositeit. Ja, een beetje treurig, hè? Nou ja, het zielige is eigenlijk dat er overal wordt gezegd... er zijn nog maar 100, 400 witte tijgers. Ja. Maar dat wordt, is totaal verkeerd. Je moet gewoon zeggen, er zijn al 400 witte tijgers. Maar zijn u de nou schoon... syndroom van Down? Ja, uh, wanneer je... Die witte tijgers? Uh, die witte tijgers, wanneer je die onderling gaat kruisen... en dus is teelt gaat creëren... dan krijg je tijgers met het syndroom van Down... Jeetje, wat treurig allemaal. Die, die Ashera kat, hebben we begrepen, die komt van een bedrijf in Amerika. Daar is het eigenlijk het product van. En het heet Lifestyle Pets. Kent u die? Nee, ik ken ze niet. Ik heb uiteraard op internet het een en ander van ze gezien, maar ik ken ze niet persoonlijk. Maar het vreemde is dat dit soort bedrijven, en dat is met name Amerika, is daar geweldig groot in die maken allerlei soorten rare creaturen... in de hoop dat ze iets vinden wat heel veel geld oplevert. En ja. daar gaat het om. Dus ze kruisen eigenlijk alles wat ik maar zou willen bestellen? Uh, ja, ze zijn, ze, ik denk dat ze in staat zijn om alles te kruisen. Ik, ik word bijvoorbeeld allergisch van poes... maar ik zeg tegen die mensen... leven mij nou eens een poes waar ik niet allergisch van word. Dat kan ook. Ik, ik heb begrepen dat zij dat zelfs doen... en dat o, ze daar het gat op gaan. Maar uh, die mogelijkheid schijnt te bestaan. ja. Nu, nu is het zo dat twee, de, de twee mensen die deze drie katten gekocht hebben in Nederland... die ashera katten die kwamen voor de rechter. Want het is verboden die katten te importeren. Maar ik begrijp niet helemaal. Hoe, hoe kan dat? Want dat is een nieuw dier, dus hoe kan dat nou in de wet staan? Ja, het is eenvoudig. In de wet staat namelijk... wanneer je een kruising maakt tussen dieren waarvan één een beschermde status heeft... dus op lijst één van de cites staat... Dan gaat de kruising automatisch die zwaarte van bescherming uh, op zich krijgen. Ja. Alleen wanneer je dan doorfokt tot de vierde generatie, dan pas mag je ze houden. Zo heb je bijvoorbeeld de Bengal, dat is een kat die op het ogenblik op, uh, in de kattenwereld uh, regelmatig gekocht wordt. Er uh, zijn ook tentoonstellingen waar je die dieren kunt zien. Maar die worden gemaakt uit een Bengaalse tijgerkat en een huiskat. Oh. Als je daar de eerste generatie van hebt, hangt het die regelmatig in de gordijnen. Dat willen de mensen niet. Dus ze fokken daar vier generaties mee door. Dan en dan mag kalmere, je ze legaal houden. Dan krijg je een kalmer exemplaar. Ja, dan wordt het iets wat kalmer. Ja, ja. Maar heeft nog wel dezelfde interessante exotische vlekjes. Oh ja. Maar in dit geval was dus het dus de beschermde component, het was die serval. Nee. Oh. Vreemd genoeg niet, want de Serval mag je zelfs uh, in Nederland houden... wanneer je kunt aantonen dat die in uh, gevangenschap geboren is. Oh. Die bij Gaalse tijgerkat was de zwaarsbeschermde factor. Aha. Maar nou, er zijn dus drie uh, Ashera katten uh, hier toen ingevoerd, illegaal, bleek achteraf. Eén van de drie. Een van die drie is al een paar maanden na aankomst overleden, hè? Ja. Triest eigenlijk, hè? Ja, Triest die is eigenlijk nooit bij zijn uh, beoogde baasje gekomen. Hij is op Schiphol in beslag genomen en, en ja. ook op Schiphol overleden... of ergens waar ze hem hadden in quarantaine. Maar ga nou eens naar bij de witte tijger die uh, gemaakt is door de mensen. Is in het begin 80% van de jongen overleden... Ah. aan de hand van het feit dat je aan het eeltelt plegen was. Jeetje, het wordt wel een uh, treurig verhaal. Ik, ten overvloede... U bent kennelijk heel, niet alleen niet voor deze uh, importen, maar u bent er uh, Mordicus tegen. Uh, ik vind uh, de import niet het probleem. Het probleem is dieren gaan kruisen. Je weet nooit wat je maakt. Ik heb een keer meegemaakt dat ik ra ratelslangen in huis kreeg en die waren gekruist. Dan weet je nooit wat voor soort gif daar nee. op dat moment nog aanwezig is bij de dier. Bij die Ashira weet je ook nooit hoe het dier zich zal ontwikkelen. Voor hetzelfde geldt, als hij een jaar of drie is en geslachtsrijp wordt, wordt het een probleemdier. Ja. En dan komt hij dus weer in een circuit terecht, wat wij niet kunnen beheersen. Maar nu de hamvraag. Nu de hamvraag, wat is er tegen te doen? Moet ik eerlijk zijn? Ja. Niks. niks. Oh. Als de mens iets in zijn kop heeft, gebeurt er toch, zeker als er economische belangen mee gemoeid zijn. Ja. Ja, ja, sorry dat ik het zo moet zeggen, maar uh, Nederland is niet in staat om te zeggen wij verbieden alles. Er zal altijd wel weer een uitzondering komen. En zo zijn we nou eenmaal in Nederland uh, grootgebracht, denk ik. Ja, een treurig vraag. En over de wereld hoeven over over we helemaal niet te spreken. Nee, nee daar <laughs> kunnen we nog vele uitzendingen mee vullen. Meneer Arno van, der Volk, van de Valk van de Stichting Pantera, dank u zeer voor deze toelichting op de Ashera kat Tot de dienst. Santana, smoes. Het is vijf voor twaalf. Wat ik nou toch las vanmorgen in de krant. Labour-leider Ed Miliband. Die een interviewer van de BBC op zes achtereenvolgende vragen... telkens woordelijk hetzelfde antwoord geeft. Correspondent Arjen van der Horst, wat was hier aan de hand? Ja, dit ging over een heel gevoelig thema voor Milliband. Hij kreeg vragen over de ambtenarenstaking. Bent u voor of bent u tegen? Ja, een moeilijke vraag voor de Labour-leider natuurlijk. Want Milliband's partij wordt financieel overeind gehouden door de bonden. Kan ze dus niet al te veel voor het hoofd stoten. Aan de andere kant, hij kan ook de staking weer niet goedkeuren. Want dan wordt hij weer uh, te links gezien. Dus niet regeringsfeer. Hij keurde de staking af. Maar ja, geeft ook weer de schuld aan de coalitieregering... En daar kon hij dus geen buil aan vallen, want hij wilde er zeker van zijn dat hij geen gekke dingen zei, dus zei hij maar op elke keer hetzelfde. Wat zegt dit over de Britse politiek of de politiek in het algemeen? Dat is een truc die politici hier wel vaker uh, uithalen. Ze weten uh, dat er van het hele interview maar een seconde of tien, misschien vijftien, wordt uitgezonden. En weet je wat? Ik zeg op elke vraag gewoon hetzelfde. Dan weet ik zeker dat ik de boodschap die ik wil uitdragen, uh, de uitzending haal. Ja, dit zegt iets over de PR-machine in de politiek. Er wordt over elk woord nagedacht. En, ja, en de verslaggever die de vragen ook stelde... schreef daar wel een, ja, een hilarische blog over, over Millibands, PR-mensen... die per se wilden dat hij voor een boekenkast met familiefoto's ging staan. En de verslaggever dacht ook op een gegeven moment dat hij gewoon gek werd... En Op een gegeven moment moest hij er ook de neiging onderdrukken om de vraag te stellen: wat is de snelste vis ter wereld? Ja. Of wat is uw favoriete dinosaurus? Dan om was het maar een beetje van slag te brengen. Dan was weer hetzelfde antwoord gekomen: Die strikes are wrong. Nou, het is allemaal op internet gezet. U kunt het allemaal horen. Die strikes are wrong at a time when negotiations are still going on, but parents and the public have been let down by both sides because the government has acted in a reckless and provocative manner. After today's disruption I urge both sides to put aside the rhetoric, get round the negotiating table and stop it happening again. Um, I listened to your speech in Wrexham and you talked about the Labour Party being a movement. A lot of people in that movement uh, are the people who are on strike today and they'll be looking at you and thinking, well you're describing these strikes as wrong, why aren't you giving us more leadership as a leader of the Labour movement? At a time when negotiations are still going on I do believe these strikes are wrong. And that's why I say both sides should, after today's disruption, get round the negotiating table, put aside the rhetoric, and sort the problem out. Because the public and parents have been let down by both sides. The government's acted in a reckless and provocative manner. Well, I spoke to Francis Moore for I came here, and the tone he was striking was a very conciliatory one. Do you think there's a difference between the words they're saying in public and the attitude they're striking in private in these negotiations? Are there negotiations in good faith, would you say? What I say is that the strikes are wrong when negotiations are still going on, but the government has acted in a reckless and provocative manner in the way it's gone about these issues. After today's disruption, I urge both sides to get around the negotiating table, put aside the rhetoric, and stop this kind of thing happening again. Um, it's, a, it's, a, it's, a, it's a statement you've made uh, publicly and you make to me, and this will be broadcast, obviously, but have you? spoken privately to any uh, union leaders and, and express your view to them on a personal level, would you say? Well, what I say in public and in private, to everybody involved in this, is get round the negotiating table, put aside the rhetoric and stop this kind of action happening again. These strikes are wrong because negotiations are still going on, but parents and the public have been let down by the government as well, who've acted in a reckless and provocative manner. Um, you're a parent, I'm a parent, a lot of people watching this will be parents. Um, has it affected you personally, this action? Has it affected your family, your friends? I mean, and, and what is the net effect of that going to be on, on parents having to take a day off work today? I think parents up and down the country have been affected by this action. Uh, and it's wrong at a time when negotiations are still going on. Parents have been let down by both sides because the government has acted in a reckless and provocative manner. I think that both sides should, after today's disruption, get round the negotiating table, put aside the rhetoric, en stop this kind of thing happening again. Arjen, nog even. Vallen politici nou niet door de mand met dit soort dingen? Ja, als dit op internet geplaatst wordt wel, maar je ziet hetzelfde. Er zijn wel een paar andere voorbeelden van collega's van meneer Milliband, uh, waar we dit zagen... dat ze steeds hetzelfde antwoord geven. Maar ja, zolang het publiek maar alleen die 10 of 15 seconden ziet... zullen zij nooit iets vermoeden. Maar dit was natuurlijk wel een heel interessant inkijkje... in de politieke keuken van Groot-Brittannië. Ja, en daarom blijven wij van het oog maar langere interviews doen. Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert Chris Keine En ik eindig met een gedicht van Lieke Marsman... wat ik mijzelf graag voorhoud. De hele dag draag ik mezelf boven mezelf uit. Vlieger, waterkruik, gestorven keizer. Omdat bijna al mijn spullen tweedehands zijn... doe ik soms alsof ik arm ben. Op andere dagen noem ik het vintage. Op andere dagen kan ik het donker niet beschrijven... behalve met het woord present. In het Engels betekent dat cadeau, bedenk ik me. Waarna ik de hele dag gelukkig ben.